De officier stuurde daarop een mailtje met de gevraagde informatie. Dat kwam uiteindelijk terecht bij de vermeende loverboy die op zijn beurt een rechtszaak begon. De Palestijnse president Abbas is vandaag in Nederland voor een eendaags bezoek. In de Senaat sprak hij met leden van de Eerste en Tweede Kamer. Bij die gelegenheid bedankte hij Nederland voor de steun van de afgelopen jaren bij de opbouw van een Palestijnse staat. Abbas praat vandaag ook nog met koningin Beatrix en premier Rutte.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 Joop Soetemelk krijgt een mede-recordhouder in de Tour de France. Zaterdag startte Amerikaan George Hinkepie voor de zestiende keer in de belangrijkste wielerronde van de wereld. Daarmee evenaart hij het record van melk. De Nederlander reed ook alle rondes waarin hij aan de start kwam uit. Hinkepie moest het in zijn eerste Tour in 1996 opgeven. Het weer wisselend zonnig en bewolkt en af en toe een bui bij maxima 17 en 20 graden... Morgen weinig verandering, het wordt dan een graad of 19. Zaterdag veel bewolking, maar op de meeste plekken droog. Zondag weer kans op regen. Dit was het en NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANBB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Breda en de grens. En op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Arnhem en Apeldoorn. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Als de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Deze zetadres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor zand en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZOMERHITS.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 Let it Made a step while I was with the The issue's now with hand his story repeats itself Consummate it ends He set his goals to conquer all The planets and the stars Saintly intention Leave an evil scar A every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 from now. De zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhiet. And with a voice like Alice ringing out, there's no Explained. I walk through your walls with cheek, red on my chains. Yes, I will.